Smiddags wordt het wat droger bij een temperatuur van ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb en verkeersinformatie. In het hele land komen zware windstoten voor. En dan staat er één file op de A7 van Horen naar Zaandam... bij de de wormer, 5 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 13 december. Goedemorgen. Het is inderdaad onstuimig buiten Oppassen op de weg vanochtend. Hand aan het stuur. ZZP'ers zijn zelfstandigen die zelf moeten zorgen voor hun inkomen. De PvdA wil dat er toch een minimumtarief voor deze groep komt. Aan Tweede Kamerlid Mariette Hamer vragen we waarom. De minister Kam van Sociale Zaken kan gelijk vertellen... wat hij van dat voorstel vindt. Hij is de gast tussen half negen en negen uur. Beantwoord dan onze vragen en die van u. En u hoort vanochtend ook meer over de spionagesoftware. die ook de Nederlandse politie gebruikt. om verdachten en criminelen in de gaten te houden. Het is duidelijk wie het nationaal programma voor Rotterdam Zuid gaat leiden. Onze correspondent voor Rotterdam, Hendrik Willem Hos. vertelt dat straks. En de keuze is niet onomstreden. We kijken vooruit naar het debat in de Eerste Kamer. over het onverdoofd ritueel slachten. Correspondent Wessel de Jong vertelt zo waarom Canada. zo vlak na die klimaatconferentie in Durban. uit het Kyoto-verdrag is gestapt. En in Congo is er steeds meer protest tegen de gang van zaken bij de verkiezingen eind november. ...en tegen president Kabila. Daar praten we over met Congo-specialist... ...Koen Vidal van de Belgische krant De Morgen. Vissen met de boomkor is binnenkort... ...helemaal verboden. De vissen, vissers... ...hebben tandenknarsend een verdrag dat doe... ...ondertekend. Straks een reportage. En u hoort ook meer over de problemen door het lage water... ...in de Donau. En een hunnebed in Emmen... ...wordt weer in oude glorie hersteld. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even... ...naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen... ...hebben bijvoorbeeld aan minister Kamp. Ga dan naar NOS Radio 1 op Twitter. Canada doet dus niet meer mee aan het Kyoto-verdrag. Het protocol dat de uitstoot van broeikasgassen moest verminderen. heeft de minister van Milieu van Canada, Peter Kent, gezegd. We are invoking Canada's legal right... ...to formally withdraw from Kyoto. This decision formalizes what we've said since 2006... ...that we will not implement the Kyoto-protocol. Canada is het eerste land dat het verdrag uit 1997 formeel opzegt. Volgens de Canadezen is het protocol weinig waard omdat belangrijke vervuilers zoals de Verenigde Staten en ook China er niet onder vallen. En daarom kan het niet werken, zegt de Canadese milieuminister. The Kyoto Protocol does not cover the world's two largest emitters, the United States and China, and therefore cannot work. It's now clear that Kyoto is not de path forward for a global solution to climate change. If anything, it's an impediment. Canada, Japan en Rusland zeiden afgelopen weekend al dat ze niets nieuws willen beloven over de beperking van de CO2-uitstoot... zolang er geen verdrag is waar ook China en de Verenigde Staten zich aan moeten houden. Andere landen verlengen hun deelname wel. Deze Canadese milieucriticus vindt het een slechte zaak dat Canada zich terugtrekt. Volgens haar neemt het land geen internationale verantwoordelijkheid. We all knew the rumors, we all heard the reports that uh that Canada planned to withdraw from Kyoto and so today we actually saw it uh, laid out before us. But I think what this is really about is the fact that our government is abdicating its international responsibilities. It's like uh, we're the kid in school who knows they're going to fail the class, so we have to we have to drop it before that actually happens. Ja, ze vergelijkt het land met een schooljongetje dat weet dat hij het niet gaat halen, snel weggaan dan voordat het echt gebeurt. Canada voldeed al niet aan de belofte om minder broeikasgassen uit te stoten en zonder het de kool hoeft het land in ieder geval geen emissierechten meer te betalen. Dan naar Syrië, daar is het dodental van het geweld tegen betogers opgelopen tot 5000. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten bij de VN. It is rather shocking that when I reported to the Security Council on the 18th of August I reported 2000 civilians killed and today I've reported that the figure exceeds 5000. Ja, en onder de omgekomen burgers zouden tenminste 300 kinderen zijn. Volgens de schattingen van de commissaris zijn meer dan 14.000 mensen gearresteerd en opgesloten door het bewind van president Assad. I reported situations of torture uh, in the detention gegeven. just huge numbers um, displaced persons and um, huge and thousands in detention. So these are the conditions and it was all taken very seriously. Er zijn memberen van het security-konsul. En elk een van zei dat dit niveau van violen moet stoppen. Ruim 12.000 Syriërs zijn de afgelopen maanden naar het buitenland gevlucht. Commissaris herhaalde haar oproep aan het internationaal strafhof... om het regime van president Assad te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Het is based on the evidence... and the widespread and systematic nature... of the killings, the detentions and the acts of uh, torture... That ik voelde dat deze acten constituted crimes de mensheid and en ik that there dat er een referral naar de Internationale Criminal zou Syria worden. Syrië reageert onmiddellijk en zegt dat de mensenrechtencommissaris niet eerlijk en objectief is. Mrs. Pillay, de High Commissioner, is niet objectief, is niet fair, is ze is niet genuine in al haar approach in de report die ze Volgens de Syriërs heeft de commissaris alleen overlopers gesproken, en dan is het logisch dat je een negatief en gemanipuleerd beeld krijgt van de situatie in Syrië. She allowed herself to be misused in misleading the public opinion by providing information based on allegations collected from 233 defectors. Of course, they will give negative. Testimonies against the government. They are defectors. In maart brak een opstand uit tegen het regime. Dat de betogingen met harde hand probeert neer te slaan. Zorgverzekeraar Achmea betaalt ziekenhuizen vanaf 1 januari niet meer extra voor robot-ingrepen bij prostaatkanker. De dure Da Vinci-robot wordt veel vaker gebruikt dan nodig is, vindt het college voor zorgverzekeringen. Dit jaar zijn er 16 robots. Terwijl er volgens het CVZ maar 4 nodig zijn. Wij vinden dat de Da Vinci robot behoort tot het verzekerde pakket. Maar we weten niet zeker of die nou zoveel beter is dan de bestaande technieken. Dat de hogere kosten daarvan gerechtvaardigd zijn. En we weten ook niet of die voor iedereen zoveel beter is. Of welke patiënten er wel of niet voor in aanmerking zouden moeten komen. Die Da Vinci-robot wordt vooral ingezet bij prostaat-ingrepen en vervangt dan reguliere kijkoperaties. Jaarlijks komen naar schatting ruim 1200 mannen in aanmerking voor een prostaat-operatie met zo'n robot. De robot-ingrepen zouden minder belastend zijn voor patiënten, maar volgens Agmea is dat niet aangetoond. Het Rotterdam-Sint-Franciscus-Gasthuis is wel te spreken over dit soort operaties. Het komt de patiënten ten goede en het past bij ons center of excellence wat we hebben op het gebied van postaatkanker. Uh, nou, en dan is het logisch dat die goede spullen daar ook bij horen, ook al is het een grote investering. Ziekenhuizen krijgen nu alleen het tarief voor een gewone kijkoperatie van de zorgverzekeraar. Willen ziekenhuizen toch met operatierobots blijven opereren, dan moeten ze het verschil zelf bijleggen. Het College voor Zorgverzekeringen pleit er bij de minister van Volksgezondheid voor dat nieuwe technieken eerst onderzocht worden op hun geschiktheid. Pas als nut bewezen is, worden ze definitief toegelaten in het verzekeringspakket. Amerikaanse president Obama heeft Iran gevraagd om een onbeband spionagevliegtuig terug te geven. I'm not gonna comment on intelligence matters that are classified. As has already been indicated. we have asked for it back. We'll see how the Iranians respond. Iran onderschepte de drone anderhalve week geleden. Het land zegt dat een cybereenheid van het leger de besturing van het toestel overnam toen het boven Afghanistan vloog. Op de Iraanse televisie werd gezegd dat technische deskundigen bezig zijn om informatie uit het toestel te halen. Obama wil niet zeggen of dat klopt. Volgens de Verenigde Staten waren er technische problemen met het toestel. Volgens oud-vicepresident Dick Cheney is de reactie van Obama mosterd na de maaltijd. The right response to that would have been to go in immediately after it had gone down and destroy it. You could do that from the air. You could do that with a quick uh, airstrike and, uh, in effect, uh, make it impossible for them to benefit from having captured uh, captured that drone. I was told that the president had three options on his desk. Rejected all of U hoort dat Obama had onmiddellijk de drone moeten vernietigen, vindt Cheney. En dan zouden de Iraniërs er niets meer aan gehad hebben. Nu had Obama drie opties een cozy voor de zachte aanpak, al dus Cheney. De Spaanse koning wil schoon schip maken, omdat zijn schoonzoon Inaki Urdangarin wordt verdacht van grootschalige corruptie. Hij is alleen nog maar verdachte, maar Juan Carlos heeft besloten dat de man van zijn jongste dochter voorlopig niet meer namens het koninklijk huis mag optreden. Heeft de koning via een communiqué laten weten en dat haalde natuurlijk het nieuws. Inaki Urdangarin dejará de aparecer en actos públicos. El jefe de la casa del rey anuncia otras medidas encaminadas a dar transparencia a las actividades de la zarzuela. Oudun is sinds het huwelijk hertog van, Parma, van Palma en een veelgevraagd adviseur. In vier jaar kochten hij en zijn vrouw voor ruim 7 miljoen euro aan, onroerend goed. Dat is ongeveer de jaarlijkse toelage voor de hele koninklijke familie. Justitie begon een onderzoek naar corruptie. Oudun zijn vrouw en vier kinderen wonen in Amerika. Hij reageerde via zijn advocaat. Hij is bezorgd en bezwaard, want hij is een advocaat. Ja, volgens een advocaat is Urungare niet alleen bezorgd... maar ook verontwaardigd. Volgens de Spaanse koning is het gedrag van zijn schoonzoon... niet voorbeeldig, voorlopig in de band dus. Wall Street sloot gisteren in het rood omdat beurshandelaren twijfelen aan de maatregelen die de Europese landen vorige week bekend maakten. Kredietbeoordelaars Standard Poors waarschuwden daarvoor al dat de kredietwaardigheid van de EU-landen mogelijk lager wordt ingeschaald. En twee andere grote kredietbeoordelaars, Moody's en Fitch, volgden gisteren. De Dow Jones-index sloot 1,3% lager, zelfs als de Nasdaq trouwens. In Azië wordt alweer gehandeld, daar staat de Nikkei nu ook op een verlies van ruim een procent.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 is door de Belgische versie van iTunes Music Store... uitgeroepen tot popsong van het jaar. Britse zangeres Del is artiest van het jaar. Deus maakte volgens iTunes het beste album. En de Beastie Boys tekende voor de comeback van 2010... terwijl Rihanna met Man Down de beste R&B-single maakte. Wij kozen voor Katje. Atje, hoorde u met Somebody That I Used To Know. De single van het jaar volgens iTunes. 17 minuten over 6 is het. geluisterd naar het NOS Radio 1 journaal. Iedereen moet aan het werk, dat vindt minister Kamp. Dus ook uh, jij, Joris. Goedemorgen. Ja, ja. zeker. Ik ben hard aan het werk, Lara. Goedemorgen. Ik uh, heb uh, van mijn collega Jan die de techniek doet... Heb ik een uh, paraplu gekregen. En uh, ik, ik ging hem open doen... <lacht>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 Wauw, die gaat hard. Die gaat zo over de weilanden uh, hier in, in Oude-Pekelaar. Ik kan hem nu uh, verder niet zien. Noordoost-Groningen. Um, de vrolijke muziek die je net hoorde, hoort niet zo uh, bij deze uh, omgeving, uh, uh, geloof ik. Uh, uh, maar de, het weer wel. De kou en de wind. Ja, die wind die kan hier alle kanten op. Uh, over uh, uh, de landerijen. Uh, en daar gaan we het over hebben, over die, uh, over die wind. En uh, dat er niet zo heel veel te doen is... behalve wind en regen en een beetje triestigheid. Dat er vooral uh, geen werk is. CPB-cijfers die vandaag komen over werkloosheid, De minister die over werkloosheid gaat, die vandaag in onze uitzending langskomt. En mensen hier die proberen op allerlei manieren naar, naar werk te zoeken... maar werk wat er niet is. En als er wel werk is, dan wordt het niet gedaan door de mensen uit de omgeving hier... maar dan worden het door mensen gedaan uit Oost-Europa... die gewoon een stuk goedkoper zijn. Er is wel één bedrijf, en we beginnen de uitzending gewoon heel erg positief... en dat is de maaltijdservice hier op het industrieterrein West in uh, Oude Pekela. En die maaltijdservice, dat is het enige bedrijf... wat de afgelopen jaren uh, vanuit de omgeving hier naartoe is gegaan... en uh, wat, uh, wat uh, aan 73 mensen werk uh, levert. Goedemorgen, mevrouw. Ik loop even met u mee. Waar gaat u, waar gaat u naartoe met die maaltijd? Delsal. Ja, en is dat lang rijden? Uh, ja, best wel. <laughs> en, voor, en voor wie is het? Uh, voor de lengte. Ah, oké. Okay. Ja, nou, Je moet maar naar binnen gaan. Anders wordt, uh, wordt alles nat. Worden de papieren ook nat. Dat u uh, ook niet meer kunt zien waar je precies naar, uh, naartoe moet rijden. Heel veel busjes hier uh, op het industrieterrein West in Oudepekela. Uh, uh, bij een groot bedrijf waar uh, allerlei maaltijden gemaakt worden. Die maaltijden worden dan uh, gebracht uh, in, in de regio. In voornamelijk Naar uh, voornamelijk verzorgingshuizen. Zo dadelijk eens praten met de mensen hier over hoe dat dan gegaan is. Om hier je bedrijf te vestigen. En hoe het dan gaat. Uh, uh, en hoe blij iedereen is dat er dan. Uh, dat dat er dan wel werk is. En ondertussen, eh, ik zou willen dat ik eh, zou kunnen zien... waar die paraplu gebleven is. Maar volgens mij heeft die in ieder geval een, een eigen leven gevonden. Een kapotte paraplu in oude pekelaar. Ja, mocht u hem tegenkomen, laat het maar weten. Joris van der Kerkhof vanochtend in Groningen. We spreken hem later. Tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Voor het eerst in twee jaar daalt de Nederlandse export. Cijfers gaan over de maand oktober. Export is de motor van onze economie. Verslaggever Jeroen Schutteijzer bezocht GMS in Alkmaar. Dat is een bedrijf dat zeer afhankelijk is van die export. Hoeveel onderdelen heeft u hier liggen? 30.000, 40 40.000 nummers ongeveer. Alles voor de autohandel? Juist. Ja, ja, dat er zoveel schroeven en moertjes in je auto zitten. Hè? Ja, en dan hebben we nog wel eens uh, niet de onderdelen die ze willen hebben... maar uh, dan krijgen we ze altijd wel weer snel geleverd. Nou, u ziet hier vooral uh, heel veel soort uh, autogastanks... die uh, in personenauto's gemonteerd worden. En tanks voor uh, montage in uh, verkoopwagens. En dan moet u denken aan uh, patatkramen, oliebollenkramen, viskarren. Oh, ja, nou in die business gaat het misschien nog wel, maar... Uh... Alles wat met gewoon personenauto's te maken heeft, dat is niet zo goed, hè? Personenauto's is, uh, uh, is wel een hoek wat, uh, wat het moeilijk heeft, absoluut. En dat, uh, dat ervaren wij ook. Gilbert Groot, Juist. sombere CBS-cijfers vandaag. Maar ja, dat had u al lang gezien, hè, dat die export terugloopt. Want uw belangrijkste landen zijn Griekenland, Italië, Polen. Ja, u heeft net verkeerd gegokt. Ik, nou, gokken doen we niet echt, maar uh, het is jammer dat uh, de Italianen en de Grieken het niet zo goed doen op dit moment. Die handel is echt, uh, ja, het komt bijna tot, uh, tot stilstand. Uh, Polen blijft onverkort goed. Uh, andere landen in Centraal-Europa doen het uh, daarentegen uitstekend. En uh, ja, we proberen toch uh, in andere plekken van de wereld uh, business te doen. En uh, we hebben goede contacten richting India, Pakistan, heel misschien Iran. Uh, maar heel concreet uh, is er een nieuw kantoor in uh, in Thailand wat we gaan openen. Dus het is niet allemaal kommer en kwel? Nee, per saldo zijn we zelfs positief. Alleen, uh, ja, de wereld uh, verandert uh, heel snel. En uh, er zijn een aantal landen die doen het uh, echt heel erg slecht. U heeft twintig medewerkers. Ja, de vraag is, kunnen die allemaal aan het werk blijven? Ja, dat is wel het streven. Alleen, uh, ja, we zullen de boel uh, anders inrichten en de focus... Uh, leggen op, uh, op die segmenten waar, uh, waar wel uh, positieve resultaten halen valt. Welke segmenten zijn dat? Nou, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een roetfilterreiniger uh, voor, voor dieselauto's. Die, uh, die, die roetfilters die willen nog wel eens verstoppen. Uh, is niet echt een goede oplossing voor, uh, wij hebben die wel. Uh, dat slaat uh, enorm aan, we krijgen aanvragen over de hele wereld. Wat moet dat nou worden? Dat, uh, dat wordt een autogastank. De kleppen die, uh, de kleppen die in de autogastank uh, gemonteerd worden, dat doen we hier. En uh, we maken ze klaar voor uh, montage in, in de personenauto. Hoeveel crisis heeft u al overleefd met dit bedrijf? Met dit bedrijf? De allereerste oliecrisis begin 70 jaren, 73 74. Uh, dus hier komen we ook wel door, daar maken we geen zorgen over. Maar het is uh, een kwestie van besluiten nemen. Wat voor besluiten? Ja, richting kiezen. Niet te lang doen om, uh, over, over het nemen van besluiten... over welke markt je wilt veroveren, uh, productlijnen die je misschien niet meer wilt voeren... wat juist wel, en ook actie erop te ondernemen. Kunt u dit allemaal op eigen kracht of heeft u misschien hulp uit Den Haag nodig? Wij doen dit op eigen kracht. Ik reken ook niet zozeer op, uh, op hulp. Uh, laten we in Den Haag maar de crisis uh, bestrijden, dan uh, draaien wij de handel wel. Als dit uh, nog even doorgaat, wat dan? Wanneer gaat u zich echt zorgen maken? Nou, ik maak me nu ook wel zorgen. Alleen, zorgen maken brengt niks. Dus je moet uh, reageren en acteren. En, en dat is wat we doen. En we gaan ervoor. Kijk, je wordt gedwongen om uh, creatief te zijn. Je wordt gedwongen om, uh, om goed na te denken. en uh, Ja, dat is prima. Dat is niks ergs aan. Gilbert u de eigenaar van GMS Automaterialen in Alkmaar. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Epke Zonderland is sportman van het jaar geworden. Hij werd gisteravond in Den Haag gekozen boven schermig Bas Verweilen en schaatser Bob de Jong. Ik was eigenlijk al blij verrast dat ik genomineerd was. En uh, ja, genoeg reden om, uh, om hier uh, te genieten was een avond. Maar ja, uh, het sportman worden, dat uh, was wel een hele grote verrassing. Ik, uh, ja, ik, uh, Bob de Jong, uh, een hele goede prestaties, twee keer wereldkampioen en, uh, en Bas Verweilen...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 Er zijn heel wat prijzen uitgereikt gisteravond. De verkiezing van bondscoach Brian Farley tot coach van het jaar... maakte het feest compleet voor de Hongballers. sporter van het jaar werd zeilig. Thierry Smitter, Edwin van der Saar kreeg de carrièreprijs uitgereikt. En hebben ook nog atleten Daphne Schippers... die kreeg de honneurs voor talent van het jaar. Als gisteren weer Ajax-dag... Aandeelhouders kwamen bijeen in vergadering en er was dan de uitspraak in het kort geding... dat Johan Cruijff en de jeugdtrainers tegen de NV Ajax hadden aangespannen. De rechter bepaalde dat de aandeelhouders van Ajax moeten oordelen... in het conflict tussen de Raad van Commissarissen en de groep rond Cruijff. Dat werd door Johan Cruijff uitgelegd als een overwinning. Hij verwacht dat zijn plannen worden doorgezet. Ajax moet weer een voetbalclub worden en die moet aan de top staan. En dat kan iets wat vorige week gebeurd is. En dat moet gewoon in handen komen van de nieuwe generatie. En dat is, uh, in dat plan is dat vastgelegd. En dat, uh, dat, ik vind het gewoon uitgevoerd worden. Iedereen die van voetbal houdt en van Ajax is, die moet zorgen dat uh, blind en jongen consorten, dus zijn er een vracht bij elkaar, die hebben zo ver, verstand van, uh, van voetbal, dat, die, dat wij denken, of wat ik in ieder geval denk, dat die, uh, dat die dat kunnen. Blind was vast aan de bespreking? Ja, die, die, die, wij hebben dus op een gegeven moment besproken dat, uh, of afgesproken, of in de plan staat ook geen technisch directeur meer. Omdat die altijd voor een hoop beroering zorgt. Over het algemeen altijd een, uh, een, uh, een A-diploma heeft. Dus op het moment dat fout gaat, altijd een bedreiging is voor een trainer. Dus we hebben gezegd, jongens, zonder antidesperpersoons, die moeten er gewoon, gewoon niet meer bij zitten. Er zijn drie mensen die duidelijk verantwoordelijk zijn. Die directe resultaat is de hoofdtrainer plus de opleidingen. En het tweede spoor is dus uh, dat Ajax niet alleen vandaag wil, maar ook morgen. En dat is uh, Bergkampionk. Dus er zijn twee duidelijke mensen die verantwoordelijk zijn voor het uh, rijlen en zeilen van Ajax. En de aanstelling... Dat weg, dat is, ja, maar die ja. hebben alles mee te maken. Dus het is opleiding, dat is scouting, dat is inkoop, dat is verkoop. Het kan niet meer gebeuren wat dit verleden gebeurd is. En de aanstelling van verhaal hangt er ook een luchtje ja. aan. Nou, het punt is namelijk dat hoe kan je er binnenkomen als, als, als je niet okay. voor die tijd met de mensen gesproken wie het moeten gaan uitvoeren? Dat lijkt me zo moeilijk. Dus het paard achter het wagen Johan Cruijff, gisteren. De rechter bepaalde dus dat de benoemingen voorlopig worden opgeschort. De aandeelhouders moeten de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over de positie van de Raad van Commissaris. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Canada trekt zich als eerste land terug uit het verdrag van Kyoto. Volgens de Canadese regering heeft het verdrag geen zin... zolang grote vervuilers als China en de Verenigde Staten het niet ondertekenen. In Syrië is het dodental van het geweld tegen betogers opgelopen tot 5000. Dat heeft de hoge commissaris voor de Mensenrechten bij de VN gezegd. Onder de doden zouden zeker 300 kinderen zijn. En de VS en Groot-Brittannië hebben positief gereageerd... op de belofte van president Medvedev... om de verkiezingsuitslag in Rusland te onderzoeken. Vorige week sprak de Amerikaanse minister Clinton... haar zorgen uit over berichten over verkiezingsfraude. En nu noemen zij en haar Britse collega Heek... de belofte van Medvedev geruststellend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het waait stevig. Boven land is de zuidenwind meest krachtig, windkracht 6. In de kustgebieden waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Ook komen er zware windstoten voor. In het binnenland tot zo'n 75 km per uur. In de kustprovincies tot ongeveer 95 km per uur. Verder trekt er een regengebied naar het oosten weg. Daarachter wordt het niet volledig droog, maar valt de regen uit losse buien. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 9 graden in Zeeland. Vanmiddag neemt de wind een beetje af. Er komen enkele opklaringen voor, maar ook een aantal buien. Bij deze buien is er vanmiddag kans op onweer en windstoten. Vooral in Noord-Holland en Friesland kunnen ook vanmiddag nog zware windstoten voorkomen. Tussen de buien door wordt het maximaal 7 graden in Groningen tot 10 graden in het westen. Ook vanavond komen er nog buien voor. In de nacht beperken de buien zich tot de kustprovincies. In het zuiden en oosten zijn er opklaringen en koelt het af tot een graad of 3. Vlak langs de kust wordt het niet kouder dan een graad of 6. Ook morgen is het weerbeeld buig en waait een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal een graad of 8. ANW-verkeersinformatie. De ochtendspits is begonnen... rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De langste file van het moment staat op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen de afrit A. en de afrit Weidewormer, 10 kilometer. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25 rente. Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis.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 In goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het net in bulletin, Canada doet niet meer mee aan het Kyoto-verdrag. besluit komt kort na de grote internationale milieuconferentie, klimaatconferentie in Durban, een top die nou niet bepaald succesvol was. Canada is het eerste land dat zich terugtrekt uit de overeenkomst die al in 1997 werd gesloten. Correspondent Wessel de Jong, Wessel, waarom trekt Canada zich nu terug?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 het vuur aan de schenen te leggen, om ze dat verdrag binnen te slepen. Die tijd is verdwenen. En uh, de Canadese stap is daar eigenlijk vooral een illustratie van. Goed. Wessel de Jong vanuit Amerika. Dankjewel, Wessel. Vijf over half zeven. Stukken kuststrook in de Noordzee en de Waddenzee... worden in de toekomst beschermd gebied. Staatssecretaris Bleker ondertekent later deze ochtend een akkoord. En daarin staat dan een kwart van de aangewezen gebieden... vanaf vandaag al verboden terrein is voor de vissers... En die vissers zijn daar niet blij mee. Verslaggever van Jessica van Sprenger ging langs op een kotter in de Noever. Dit is uh, zo'n boomkoor? Ja, klopt, ja. Ja, een grote stalen pijp van 9 meter. En dan gooi je overboord en dan sleep je dat uh, een paar uur voort over de bodem. Die wieltjes aan het eind van het net, die kloppen de bodem? Die rollen over de bodem. Die ganaal, die springt daarvoor op en dan komt hij het net in. De, de platvisjes, de kleine visjes en zo, die gaan dan... Worden ze door het net gescheiden van de garnalen. Dus het is eigenlijk best wel een uh, ja, duurzame visserij, schone visserij. De granalen blijven in de zak en de, de ondermaatse vis kan gewoon weer ontsnappen door het zeefnet, ja, noemen wij dat dan. Peter Boerdijk, mm. zelf visser, gemengde visser, mm. maar hoofdzakelijk granalen. In de winter, vooral, vooral in de winter, garnalen, ja. En dat zijn Hollandse granalen dan? Hollandse garnalen, ja. Dat Lekker. zijn de lekkerste? Ja, zeker weten, zeker weten. Maar vanaf mm. nu gaat er iets veranderen? Ja, wij zijn straks 25% van ons visgebied kwijt. En de, de visserijdruk is zo groot. Er zijn eigenlijk te veel ganale schepen. En dan word je eigenlijk gedwongen om met al, nog dichter op elkaar te vissen. Je oh. vist allemaal in dezelfde vijver? Ja, precies. Ja. Wat betekent dat eigenlijk voor uw inkomsten, voor uw vangst? Ja, ja wel een inkomstenderving, absoluut. Ja. Aan de andere kant, als ik hier deze enorme buis zie... en dan die klosjes die dan over de bodem gaan... is het goed voor de bodem? Nou, als ik zie euh, bijvoorbeeld nou met stormen hoeveel kubieke meter zand er verplaatst wordt. Wij komen, als er nou volgende week mooi weer is, komen wij op plekken waar gewoon drie, drie of vier meter minder water of meer water staat. Dat die klossen die, ja, die, die rollen, dus dat heeft haast geen impact op de bodem. Absoluut niet. Absoluut dat niet. zeggen jullie? Ja. Maar milieuorganisaties zeggen, die vissers die maken de bodem kapot. Ja, bodemberoering hebben ze maar over. Ze willen geen bodemberoering hebben. Maar ja, ook weer voedingsstoffen uit de bodem, wat ook weer aan genaaltjes en andere vissen ten goede komt. Stefan Thijssen, we staan hier op de Wieringer 29. De kotter van jouw vader? Ja, van vader. Maar zelf ook hier opgevaren? Ja, ik heb hier eigenlijk van jongs af aan opgevaren. We hebben eerst een ander schip gehad, maar ja, of hoe zeg je dat? We weten niet beter. We hebben zout in ons bloed. Wat betekent dit akkoord voor jouw vader? Ja, het is gewoon, uh, je verliest inkomsten. Kan hij niet gewoon op een ander plekje gaan liggen? Nou ja, die, die, die kustzone die je ziet, die 25%, ja, dat is toch wel een, uh, een zone waarbij wij in dat gebied gewoon goed kun, genalen kunnen vangen. En het is ook altijd wel bewezen dat ze daar zijn. En ja, het is gewoon moeilijk om, om dan precies in dat gebied een gebied aan te wijzen waarvan je bijna zeker weet dat ze daar zijn. Maar zegt de Stichting Noordzee... dit is een mooie manier voor de vissers... om eens te gaan nadenken over duurzamer vissen. Nou, duurzamer vissen. Kijk, wij zijn al duurzamer aan het vissen. De ja, afgelopen vijf jaar is er heel hard geïnnoveerd. Kijk, uh, wij praten nu hier over een boomkor. Maar ik kan u vertellen dat er is een nieuw soort uh, methode ontwikkeld... waarbij deze lange pijp de bodem niet meer raakt. En ja, zo zijn wij op weg. Vissen met stroom, uh, geen bodemberoering meer. Dus de sector is gewoon een gigantische omdraai aan het maken en wel heel innovatief en duurzaam bezig. Peter, wat zou voor jullie een oplossing zijn? Ja, een soort sanering of uitkoopregeling, dat, dat de vloot kleiner wordt, want de vloot is te groot. En er zijn al heel veel garnalen, dus het werkt dubbel op. Er komen veel zoveel op de markt. Ja, en dat werkt verlagend gewoon, dat is wel heel jammer. Weet je waar ik me zorgen over maak? Over die Hollandse garnalen. Blijven die er wel komen? Ja, die binnenzat. Maar blijft het jullie lukken om ze te vinden? Jawel hoor, jawel, dat wel. Maar uh, dat wordt je wel al lastiger gemaakt. Je voelt toch een beetje alsof je al meer in de stroppen begint te bungelen, zeg maar. Even grof gezegd. Dat is wel, uh... Het net spant zich een beetje samen om al die vissers. Ja, ja dat is wel eens uh, lastig. Ja, ja dat is, uh, inderdaad, ja, dat zeg je goed. ja. Beschermde gebieden worden komende jaren verder uitgebreid. En het is de bedoeling dat de vissers over een paar jaar helemaal nergens meer mogen vissen. We blijven even bij het water. Al maanden valt er namelijk nauwelijks regen in Midden- en Zuidoost-Europa. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de waterstand in de donau. Op een na langs de rivier in Europa en een belangrijke transportader. In Servië, een van de tien landen waar de donau doorheen stroomt... ligt het scheepvaartverkeer nagenoeg stil... met correspondent David-Jan Godfroy. In het westen de moerassen van het nationale park Kopački riet in Kroatië. In het oosten het Servische stadje Apatin. En een paar kilometer naar het noorden ligt Hongarije. De donau in Noord-Servië. De levensader voor een groot deel van Midden- en Zuidoost-Europa. Hier liggen geen tien, geen twintig... nee, hier liggen zeker vijftig schepen voor anker. Ze kunnen niet voor en ze kunnen niet achteruit. Gelukkig kan ons kleine bootje dat nog wel. En daarom varen we nu op een schip af waarvan ik de naam niet kan lezen. Maar het is in ieder geval een tanker, een Servische... Nósimo benzin, europet, za Kapitein Bogoslav Popovic vertelt dat ze onderweg waren naar Hongarije met een lading benzine toen ze een maand geleden vast kwamen te zitten. We zien wel wat er gaat gebeuren, zegt hij gelaten. Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden en we kunnen niet anders doen dan wachten. Wachten dus en geduld hebben. Dat zijn momenteel de enige remedies, want zolang het stroom opwaarts niet gaat regenen. Zolang er geen sneeuw smelt in Oostenrijk en Duitsland... zal er hier niks veranderen. Ik schat een kilometer of twee van de vastliggende schepen... is de flessenhals of, zo je wilt, de prop in de levensader... een enorme zandvlakte midden op de rivier. Drooggevallen vanwege het lage water. En daar zat de burgemeester van Apatin, Zivorad Smiljanic. We hebben hier nog nooit 50 schepen voor anker gehad, vertelt hij. Nu liggen ze hier vast en ze weten niet wanneer ze weer loskomen. We brengen ze eten. De lage waterstand is natuurlijk een probleem voor de transporteurs... maar mijn gemeente heeft er ook onder te lijden. In de haven wordt niet geladen of gelost... en de scheepswerf heeft geen klanten voor reparaties... Een kilometer of honderd stroomafwaarts in de stad Novi Sad... ligt de saikash van kapitein Goran Antunovic muurvast op het zand. We staan daarnaast onder de enorme boeg... op wat normaal gesproken de bodem van de rivier is. Sigurno niet. Zeker niet. Het is niet is Onder normale omstandigheden zouden we hier zeker niet kunnen staan, zegt hij. Dit is waarschijnlijk de laagste waterstand in de afgelopen 30 jaar. Dat is funest voor alle transport op de rivier. En zoals de burgemeester van Appatien ook al zei... het lage water heeft niet alleen gevolgen voor de transportbedrijven. Al dat graan, dat ijzererts, al die brandstof moet toch vervoerd worden... Dat gaat nu per vrachtwagen, per trein of door de lucht. En dat is veel duurder en de burger gaat dat ongetwijfeld merken aan zijn portemonnee. Zelfs al zou nu stroomopwaarts in Hongarije en Slowakije de regen met bakken uit de lucht komen... zelfs al gaat de sneeuw in de Alpen smelten... dan duurt het naar verwachting zeker nog een maand totdat de Donau weer op haar normale niveau is. En dat toont eens te meer aan hoezeer de Donau-landen met elkaar verbonden zijn. Vooruitzichten zijn niet positief. Meer werklozen, strengere eisen over weer aan het werk gaan... en wellicht lagere uitkeringen. Jorts van de Kerkhofer is in Pekelaar in Groningen. 14 van de bevolking daar heeft een uitkering. Eerste verkeersinformatie bij de AWB En voldoende werk vanochtend, Wijnand Zwaan. Ja, zeker met al dat onstuimige weer. Er is bovendien een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muidenberg staat drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A6 vanuit Almere. Verder staan de langste files op de A7, Hoornzaandam. En op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Allebei zo'n 10 kilometer. Wij vanochtend vroeg grote plas op de weg. Zware rukwinden, dat belooft nog wat? Het ja, verwacht een uh, drukke ochtendspits. Een beetje een herhaling van gisteren. Het is wel zo dat de meest aaneengesloten regen het land al uit is. Dat hoorden we zo net ook al. In in het weerbericht, dat is misschien wel gunstig. Maar toch, van al die natte wegen en die rukwinden... toch wel ruim 300 kilometer via rond half negen. Wijnand Zwaan bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, we stipten het eerder al even aan. Minister Kamp wil dat iedereen in Nederland werkt. Nou, in het Groningse Pekela. Maar zo zei het net al eventjes heeft 14 van de bevolking een uitkering. Joris van der Kerkhof is daar vanochtend. Joris, heb je al enig idee hoe dat eigenlijk komt... dat um, het daar, het getal, zo hoog ligt? Nou, er wonen niet zoveel mensen, maar er zijn ook niet zoveel bedrijven. Veel agrariërs zijn er wel en er is wel heel veel ruimte... Uh, waar er uh, gewerkt kan worden, maar daar heb je gewoon niet zo, veel ontzettend, ve niet zo ontzettend veel mensen uh, voor nodig. Er is wel een industrieterrein. Er is zelfs nog een kartonfabriek op de industrieterrein. Er was hier heel veel karton. Er waren andere kartonfabrieken ook waar een deel van gesloten is de afgelopen jaren. En als het over pekelaar gaat, dan wordt het wel een beetje bij dit weer hard waaien, veel regen en een beetje koud en kil. Dat zou je denken, maar hier binnen, er is één bedrijf uh, waar, uh, uh, wat, wat hier naar het industrieterrein gekomen is, waar nu 73 uh, mensen werken, uh, die komt uit wind, dat komt uit windschoten. Uh, en hier is het lekker warm uh, binnen op, op zichzelf. U komt van hier? Ik, uh, ja, we zitten hier nu uh, sinds uh, begin oktober zijn we overgestapt van het verpleeg Zaltwalde hier naar uh, Oude Peekra toe. Ja. Want het werd daar een beetje te klein allemaal. Dus we groeiden uit als jasje, zeg maar. Dus uh, toen zijn we hier in het nieuwe, nieuwe complex gekomen. Ja, als u mij zo hoort uh, praten, half stotteren, over, over deze omgeving hier... over de kou en de kilheid en de regen en de werkloosheid... denkt u dan van hou, hou eens je mond en het is hier wel mooi en goed. Nou, ik neem niet aan dat het nu 23 graden elders in het land is. Dus uh, heel Nederland heeft ermee te maken met, met, met dit weer. Dus en, uh, ja, werkloosheid in deze tijd van de economische crisis is natuurlijk een algemeen uh, punt. Maar hier gaat het altijd over werkloosheid. Nou, in elk geval gaat het hier over werkloosheid. Maar gaat het gaat hier ook over, over, over initiatieven om er echt wat aan te doen. Er is hier ook een grote strijdbaarheid om er echt wat aan te doen. En dan moet je met elkaar samenwerken. En dat is dit natuurlijk bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld van. Ja, u zei, goed uit uw jasje. We krijgen hier een jasje van ja. de collega van u. Doet u hem aan of ja, moet wat? ik hem alleen aan? Om ja. um, um, um door het bedrijf te lopen. Um, wat, wat doet het bedrijf precies? En mijn jasje aankrijgen, ja, ja, dat moet ik dan ook. He. Nou, ja. doen we even aan. Ja, ja, ja. Ja, wacht, zou ik de microfoon even ja, vast Ja, houdt u de microfoon vast. hoeveel jasje aan. Dan kunt u vertellen wat het bedrijf doet. Nou, wij uh, maken hier uh, maaltijden voor... Uh, Zowel de mensen in de woonzorgcentraals als in het verpleeghuis, maar ook uh, voor de mensen thuis. Dus uh, in uh, de provincie Groningen en een stuk van Drenthe. Ongeveer 2500 maaltijden per dag We gaan hier uh, dagelijks de deur uit. En zijn de mensen die hier werken, komen die allemaal uit de omgeving? Ja, dus het dus zijn uh, <laughs> mensen die allemaal heel dichtbij uh, wonen. Dus die uh, komen hier allemaal uh, rechtstreeks naartoe. En is het dan makkelijk geweest om, toen jullie verhuisden... en er extra mensen, extra personeel aangenomen moest worden... om die uiteindelijk te vinden? Ja, wat je hier hebt, is mensen die heel graag aan het werk willen. Ja, is, uh, dat is geen enkel probleem om uh, goed personeel uh, te krijgen. De medewerkers zijn ook heel erg betrokken hier bij de, bij de maaltijdservice, bij de keuken. Het is hun, hun keuken, dus uh, ja, dat geeft direct een hele goede sfeer, hè? Ja. Deurtje open, deurtje dicht. Ja. Wat zat hier eerst? Want het, het is een uh, bedrijfspand uh, wat dan in gebruik was voor iets anders. Maar nee, wat nee, zat hier... nee. Het nee, is oh. nieuw gebouwd, speciaal voor, uh, voor, deze, voor dit gebruik. Kijk maar, de hele inrichting is helemaal afgestemd op, uh, op zeg maar, de, de ambachtelijke keuken. Ja. Voel ik iets in mijn jaszak, wat is dit nou toch? Oh. Dat is een mutsje, die moet oh, je opdoen. Je hebt ja? nou, ja, we... een microfoon of een uh, koptelefoon op, dat ja, Doe he? het mutsje eroverheen. dat kan ja. best. Een rood mutsje, ziet er schattig uit. Um, dit zijn gewoon grote gaarkeukens. Um, het, ruikt, het ruikt niet echt naar eten hier. Nee, want het koken moet nog beginnen. Hè? Dus wat dat betreft ben je er vroeg bij. Dit, zijn, uh, heel, dit is hele moderne apparatuur, die komt uit Italië. En dat is helemaal uh, voor de arbo, uh, voor, de, voor de koks natuurlijk, uh, helemaal uh, goed werken uh, zeg maar. Dus we uh, beginnen om zeven uur met, uh, met koken en dan ruikt het uh, heel erg lekker naar wat vandaag op menu staat. Ja, oké, okay, dan nou gaan we even naar binnen hier. Oh, grote koelingen ook. Kunnen die open? Open. Oh. Ja. ja, dit is... Uh, nou, dit zijn de, dit zijn de kook... Uh, dit is het kookgedeelte. Dus, uh, nou, en... Hiernaast worden de maaltijden voor de, voor de mensen thuis uh, geportioneerd. En dan krijgen ze die op een dienblad uh, ja. thuisgebracht. Ja, enorme pannen uh, ja. zijn het. Hè, van, uh, nou ja, een, uh, 75 centimeter, misschien wel een meter doorsnee. Ja. En daar kun je dan flink in, in, in gaan roeren. Ja. Het zijn wel Italiaans, maar je ziet daar niet van die oude Italiaanse dame'tjes uh, in, nee, in roeren. Het mooie is namelijk uh, dat uh, je kunt het uh, kantelen. Hè, want dat moet natuurlijk ook op een gegeven moment gebeuren dat gebeurt mechanisch. Dus dat, dat niet dat je met een hele zware ketel... dat je die nou, hè, moet kantelen om, uh, om, de, om dat uh, verder te brein. Dus ja. dat is wel een heel groot wenspunt. Leuk, hè, om positief over Peke laten praten. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, hoor. Ja. Ook andere leuke dingen hier? Nou ja, kijk, de, dus je, je vestigingsklimaat voor bedrijven dus hier is hier zo'n beetje ideaal. Ja, ja, ja, ja. Maar, dat, ja. maar dat ben ik serieus, want de gemeente bijvoorbeeld... en alles eromheen, de procedures gaan zo super snel. Ja. Dat is echt fantastisch. Daar nou, gaan we zo over verder praten. En dan wordt er inmiddels ook, uh, ook gekookt. Ja, er is een, uh, even kijken waar de hoofd van de keuken is. Ja, die, die vinden we vanzelf. Met ons rode mutsje op. <lacht> ja, dat we dat nog mogen meemaken. Joris van de Kerkhof met een rood mutsje. Nou, we hopen dat het wordt vastgelegd voor ons ook. Kan iemand even een foto maken, jongens? Het is tien voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt een secure klus... Vanmiddag wordt de gerestaureerde deksteen van het Hunnebed in Emmen, dat in juli ernstig beschadigd raakte toen er een uh, vuurtje was gestookt bij het Hunnebed, dan wordt weer teruggeplaatst. Daar gaan we over praten met de projectleider van de restauratie, uh, Anske de Boer. Meneer de Boer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dan. Ja, er komen niet twee mannen met een kruiwagen en die deksteen, um, want dat is nogal een ding, die deksteen. Hoe deden ze dat eigenlijk in de steentijd, die deksteen erbovenop leggen? Ja, daar zijn verschillende theorieën over. Maar uh, de meest gangbare is. dat men uh, eerst een rij uh, draagstenen ingroef. Hè, en, uh, in een bepaalde. in een lengterij. Daar werd, uh, keitjes werden keitjes in uh, gestort. Uh, er werd zand overheen gebracht. En met balken maakte men een soort uh, een rolbaan. En zo trokken ze die, uh, die grote keien erop. Ja. En hoe gaat u het doen vandaag? Uh, nou, gelukkig niet zo, want dan uh, was u nog wel even bezig. Ja. <laughs> maar we doen dat met een, uh, een grote uh, 30-pons kraan. En vandaag uh, of vanmorgen vroeg wordt in uh, Amijden op de steenhouderij wordt, uh, de kei geladen. Of een grote dieplader, er zit ook nog een kraan op. En dan gaan wij uh, aan de hand van een plattegrondje wat we hebben... gelukkig van uh, de oude situatie, uh, gaan we de steen weer terugplaatsen. Ja, het het maar dat het... zal nog uh, precies genoeg worden. Oké, okay. een, een precies klusje. Het lever is er gelukkig iets gemakkelijker op geworden. Want hoeveel weegt dat ding? Uh, met elkaar uh, tien ton. Zo, oké. Okay. En ho hoe is de steen gerestaureerd? Wat moest er gebeuren? Uh, nou ja, hij was dus in, in tweeën gebroken... We hebben hem daar eerst heel voorzichtig We hebben hem eruit getakeld, zonder dat we ook de draagstenen beschadigden. Toen is hij op transport gegaan naar een steenhouwerij in Amijden. En daar hebben we dus uh, eerst een hellingbaan gemaakt. Daar hebben we het grootste stuk opgelegd, later het kleinere stuk. En daar hebben we de zaak dus heel langzaam naar me toe geschoven. Eerst koud gepast. En dan komt toch wel uh, de oude technieken komen weer van pas. Want ja, met de kraan kun je een gedeelte er naartoe brengen, maar dat houdt een keer op. Mm -hmm. Dus eerst koud gepast, dan later weer teruggelegd. En dan lijm er tussen. Nou, en daar, het is millimeterwerk, want je moet je voorstellen waar op de ene stuk steen een bultje zit. Zodat, uh, op het andere stuk steen zit een kuiltje. En yeah. dus dat moet precies in elkaar vallen. Mm. En daarna is er uh, vanuit de kop van de kleine. Uh, het kleinste deel zijn met een busbolgader geboord en er zijn vier Stalen zijn erin uh, ingebracht dus als een soort wapening. Oh, Oké, okay. dus het is, ja de steen is nooit meer hetzelfde natuurlijk. Uh, nee, maar je ziet er niks van. Het is uh, zo perfect gelijnd en ja als je het weet dan, dan, dan zul je het zien maar uh, een aardigeloze voorbijganger die gaat niet zeggen van. Uh, er is iets gebeurd. Hm. Maar de argeloze voorbijganger klimt er wel op. Ik weet niet of het mag, maar het gebeurt. U weet het uh, ook. Ja, Als daar ze erop te dansen, uh, kan de steen dat nog hebben? Ja, dat want uh, veiligheid gaat, gaat natuurlijk voor alles. Hè. Uh, we weten het ligt daar uh, vrij dicht tegen de woonwijken aan en in nemen, Dus uh, dat is het allereerste waar we aan denken. Van, het moet 100% veilig zijn. Ja. En tegen vuurtjes is hij nu ook bestand? Uh, ja, nou liever niet natuurlijk. Nee. Maar ja, in principe wel. Hè, dat... dat uh, ja, en of dat nou opzet geweest is, dat weet natuurlijk ook niemand. Misschien hebben ze wel een, uh, een barbecue-tje gehad. zonder ergens wat van schade dat aan kan richten. Ja. Dus dat. Niet meer doen, bij het hunne uh, liever niet, nee, nee. Hanske de Boer, hartelijk dank voor de uitleg. En succes bij de klus vandaag. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Ja, dag. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Het einde van de hypotheekrenteaftrek in zijn huidige vorm lijkt nabij. Dat meldt althans het AD. Er liggen volgens de krant plannen om de aftrek in te perken... voor de aflossingsvrije hypotheken. Binnen de coalitie rust er geen taboe meer op de omstreden maatregel. De beperking van de hypotheekrenteaftrek is bespreekbaar geworden nu het kabinet. Waarschijnlijk extra moet bezuinigen vanwege de tegenvallende economie. Politiek Den Haag heeft sombere verwachtingen over de economische cijfers... die het Centraal Planbureau later vanochtend publiceert. Extra bezuiniging van 8 miljard euro zou nodig zijn... De discussie binnen het kabinet spit zich toe op het afschaffen... van de aflossingsvrije hypotheken. Er zou een package deal in de maak zijn... maar daarin ook kortingen op de WW en ontwikkelingssamenwerking... aanpassing van het ontslagrecht en verhoging van de pensioenleeftijd. Ja, in de Telegraaf een uh, nou, verhaal met een andere insteek... namelijk dat de PVV zich opwerpt als uh, hypotheekbeschermer. Gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek is bij nieuwe bezuinigingen onacceptabel. PVV-leider Wilders werpt, zich, uh, op, werpt een blokkade op tegen het aanpakken van die belastingaftrek. En verder in de krant euh, zegt de krant zelf... dat het een verkeerde signaal zou zijn op het verkeerde moment. Huiseigenaren worden volgens de krant weggezet als profiteurs van de staatskas... terwijl het belang voor de portemonnee van miljoen gewone Nederlanders... met een normaal huis uit het oog wordt verloren. Telegraaf vindt het wel een gevaarlijke discussie in tijden van crisis. Alle argumenten die gelden om de hypotheekrente ongemoeid te laten... die gelden nog steeds... Er is een opbrengst aan inkomsten voor de staat. Belasting in Nederland is hoog. En er zijn ook huurtoeslagen waarmee ook voor mensen met een lager inkomen een redelijk huis betaalbaar is. Het verschil in gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden wordt groter, schrijft de Volkskrant. Zo leefden opgeleide vrouwen tien jaar geleden... nog 16 jaar langer in goede gezondheid. Nu is dat 20 jaar, stelt de Raad voor Volksgezondheid. De Raad voor meer geld voor preventieprogramma's... en een vettax op op ongezond eten. Gemiddeld stijgt de levensverwachting van alle Nederlanders... maar bij hoogopgeleide stijgt die harder dan bij laagopgeleide. De laagst opgeleide vrouwen krijgen nu... rond hun 52e levensjaar gezondheidsklachten. En dat is 20 jaar eerder dan hoogopgeleide vrouwen. Toenemend verschil ligt volgens... De RVZ aan welvaartsziekte door slechte voeding, roken, alcohol en een gebrek aan beweging. Het verdwijnen van soorten dieren, planten en ook ecosysteem in zijn geheel schaadt de economie. Dat schrijft Trouw vanochtend. En wie daar niets aan doet, betaalt later een hoge prijs. Dat zeggen de leden van een werkgroep die adviseert over biodiversiteit. Hun rapport Groene Groei wordt vandaag aangeboden aan het kabinet. In 2020 mogen er geen soorten dieren, planten en ecosystemen meer verloren gaan, stelt de werkgroep. Dit moet centraal staan bij het beleid van de overheid en van bedrijven. De westerse mens gebruikt nu meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan aanvullen. En deze ecologische voetafdruk moet volgens het rapport in 2030 zijn gehalveerd. Aanpak moet ertoe leiden dat in 2050 het evenwicht is hersteld en dat de balans dan weer positief wordt. En zo zijn de aanbevelingen in het rapport volgens de makers een combinatie van beschaving en eigenbelang. Ondernemers en vakbonden liggen op ramkoers over de verjaringstermijn voor het oppotten van vakantiedagen, dat meldt het Financiële Dagblad. Als het aan de bonden ligt, dan kunnen werknemers ook na 1 januari nog hun vrije dagen vijf jaar lang opsparen. Maar werknemers zien in de nieuwe wet aanleiding om het hele verlofssysteem te herzien. Vanaf volgend jaar zijn vakantiedagen maar anderhalf jaar te sparen in plaats van die vijf jaar. Opschieten dus, met uw verlof. Wij zijn nu nog even op minister Kamp. Die is de gast tussen half negen en negen. Veel sociale kwesties, ook vandaag. Die kunnen we allemaal met hem bespreken. Hij beantwoordt onze vragen en ook die van u. Als u nog wat te vragen heeft, kunt u dat het snelst doen nu via Twitter. Daar heten we NOS Radio 1.